6 uur, het NOS-journaal, Dick Hark. FNV-bondgenoten verwerpt nieuw pensioenakkoord. President Abbas wil volledig VN-lidmaatschap Palestijnse Staat. En kabinet scherpt naturalisatie-eisen aan. De bondsraad van FNV-bondgenoten heeft zojuist het pensioenakkoord verworpen... dat vannacht door de Tweede Kamer werd aangenomen. Eerder vandaag noemde bondgenotenvoorzitter van de Kolk... de aanpassingen die waren gemaakt in het akkoord... nog een belangrijke verbetering. Gisteravond deed minister Kamp nieuwe toezeggingen... onder meer over mensen met lage inkomens... die op hun 65e willen stoppen met werken. FNV-voorzitter Jongerius zei halen vanochtend... dat de FNV maandag een besluit neemt. Ze benadrukte dat ook zij blij is met de toezeggingen van Kamp.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 Op een persconferentie zei Abbas dat een eigen staat het legitieme recht is van de Palestijnen en dat hij de kwestie wil voorleggen aan de Veiligheidsraad. Een Palestijnse staat moet wat hem betreft bestaan uit de westelijke Jordaan-oever, de Gaza-strook en Oost-Jeruzalem. Al die gebieden zijn sinds 1967 bezet door Israël, dat zich met hand en tand verzet tegen de komst van een Palestijnse staat. In de Veiligheidsraad dreigt een Amerikaans veto tegen het plan van Abbas. Het kabinet wil de eisen aanscherpen voor mensen die Nederlander willen worden. Het wil dat iedereen zoveel mogelijk één nationaliteit heeft. Mensen die Nederlander willen worden... moeten voor zover mogelijk hun oude nationaliteit opgeven. Verder moeten mensen die willen worden genaturaliseerd voldoende verdienen... en ze moeten zeker drie jaar geen bijstand hebben gekregen. Ook komen er nieuwe taaltoetsen en meer mensen moeten voldoen aan de eis... dat ze vijf jaar in Nederland moeten hebben gewoond... voordat ze de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen.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 lezen ze niet tevreden over de strijd tegen corruptie en criminaliteit door deze twee landen... en daarom zal hij een Europees besluit blokkeren. De minister vindt dat de bewaking van de buitengrenzen bij de Bulgaren en Roemenen nog niet in goede handen is. Premier Rutte vindt dat de samenwerking met de PVV prima verloopt. En hij benadrukt dat het kabinet op het gebied van Europa helemaal geen afspraken met de PVV heeft... Bij Wilders gaat de buitenlandse politiek niet verder dan Vlaanderen en Israël, zegt Rutte. pvv leider Wilders noemde de samenwerking met VVD en CDA vanochtend een verstandshuwelijk. Hij zei dat volgend jaar het jaar van de waarheid wordt voor het kabinet. Hij hekelde vooral het Europa-beleid. CDA-vicepremier Verhagen zei dat er geen sprake is van een huwelijk, dus ook geen verstandshuwelijk, omdat het een minderheidskabinet is dan zou je beter kunnen spreken van een open latrelatie, want soms gaan we ook relaties met andere partijen aan, zij verhagen. De leiders van de Eurolanden nemen volgende maand de beslissing... over een belangrijke noodlening aan Griekenland. Dat werd duidelijk op een bijeenkomst van de minister van Financiën in Polen. Het noodlijden Griekenland heeft de beloofde 8 miljard euro hard nodig... om aan een faillissement te ontkomen.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 De man die op Prinsjesdag een vaccinelichthouder... tegen de Gouden Koets gooide, krijgt geen gevangenisstraf. Hij moet wel maximaal één jaar een psychiatrische behandeling ondergaan... heeft de rechtbank bepaald. Volgens de rechter is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De man van dertig had eerder gezegd dat hij tot zijn daad kwam... omdat hij vindt dat Beatrix onrechtmatig op de troon zit. Hij gaat in beroep tegen het vonnis van de rechter. Nederlandse bergingsbedrijf Smit is ingezet om te voorkomen dat een gestrand cruiseschip bij de Noorse stad Ålesund zinkt. Gisteren brak er brand uit aan boord. Daarbij kwamen twee bemanningsleden om het leven. Alle passagiers konden veilig worden geëvacueerd. De bergingsexperts proberen met vier grote pompen het schip leeg te pompen. Ook wordt een gat in de romp gedicht. Het weer dan nog. Vanavond wisselend bewolkt. Een kans op een enkele bui. Morgen meer buien. Het wordt dan 16 graden op de Wadden... tot een graad of 19 in Limburg. Zondag zijn er opnieuw buien met kans op onweer. ANWB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op vrijdag. Vooral rond Amsterdam valt het mee met het aantal dagelijkse files. De meeste zijn te vinden in het midden en het zuiden van het land. In het noorden is het heel druk op de provinciale wegen rond Leeuwarden. Dat heeft te maken met de open dagen van de luchtmacht... En wat verder opvalt is een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knopend Velzen en Alfred Kastkrum staat 6 kilometer file door een ongeluk. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Op de A27 Utrecht richting Almere staat 3 kilometer tussen Beeldhoven en Hilversum. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Op de A58 in het zuiden Tilburg richting Breda 9 kilometer tussen Geelzen en Ulverhout. En 7 kilometer op de A59 Os richting Zonzeel tussen Dussen en Knopend de N31 drachten richting Leeuwarden tussen Boksem en Massum 2 kilometer. En ook door de luchtmachtdagen op de N383 Leeuwarden richting Sint-Annaparochie... 3 kilometer file tussen Leeuwarden en de aansluiting met de A31. Weet je wat? Doe het dan lekker zelf! In het algemeen heb je jezelf uitstekend onder controle. En toch neem je niet te veel hooi op je vork...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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. We maken een klein rondje langs de velden. Hoe gaat het in Libië op het slagveld? Hoe gaat het in Polen? Komt er al nieuws van de minister van Financiën? Maar we beginnen bij FNV Bondgenoten. Want in Utrecht onderhandelde FNV-bondgenoten vanmiddag over dat pensioenakkoord. Maar de grootste FNV-bonden blijven tegen. De bondsraad van FNV-bondgenoten heeft namelijk zojuist dat akkoord verworpen. Verslaggever Jeroen Schutijzer in gesprek met de voorzitter van bondgenoten Henk van der Kolk. Meneer van der Kolk, u moet het toch even uitleggen. Op dezezelfde zender was u vanochtend enigszins positief. En nu? Nou, nu zegt mijn bondsraad van dat als we kijken naar het resultaat van de onderhandelingen van het beraad tussen kabinet en parlement dat het betaalpakket onvoldoende is. Heeft u voor uw beurt gesproken vanmorgen? Nee, want ook mijn bondsraad zegt, we zien dat juist het parlement wel luistert in de WVV-bondgenoten, we zien de verbeteringen, maar ze zijn onvoldoende en dus moet er door onderhandeld worden. Wat waren nou die verbeteringen vannacht? Wij hebben geconstateerd dat ze geen casino-pensioen willen. Dus niet grote onzekerheid voor de mensen. Wij hebben geconstateerd dat dat een mooie constatering is... dat het alleen nog lang niet geregeld is. Dus kunnen we ook niet ja zeggen. We hebben ook geconstateerd dat het parlement gezegd heeft... we vinden dat er een eerlijke verdeling van de rekening moet komen... tussen werkgevers en werknemers. Maar ook dat heeft het parlement niet geregeld... En tenslotte hebben we geconstateerd dat als het gaat over de AOW voor de laagst betaalde, dat ze op 65 jaar nog uit kunnen treden, dat er verbeteringen zijn, maar dat die nog bij lange na niet voldoende zijn. De bouwvakker, de chauffeur, de verpleger, de deeltijder, et cetera, die moet nog steeds gewoon langer doorwerken om een fatsoenlijke AOW te krijgen. Hoe was de stemming vanmiddag? De stemming was op zich zeer kritisch, maar de stemming was ook... Volstrekt duidelijk. Iedereen was van mening, is van mening in mijn bondsraad. Dit, deze deal, is volstrekt niet acceptabel. En ondanks het feit dat ook mijn bondsraad ziet dat er verbeteringen zijn, verbeteringen die tot stand zijn gekomen door het politieke debat vannacht, zegt mijn bondsraad toch, het is onvoldoende, onze wensen zijn in onvoldoende mate gehonoreerd, we vinden dat er door onderhandeld moet worden. Maandag gaat het overleg verder binnen de FNV. De FNV-Federatieraad komt dan bij elkaar. zal natuurlijk ook het een en ander duidelijk worden... wat het verwerpen van het akkoord ook betekent... voor bijvoorbeeld de positie van Agnes Jongerius. Morgen overigens komt FNV Bouw bij elkaar... en dan neemt ook Abfa Cabo een definitief standpunt in. Volgend jaar is het jaar van de waarheid. Tenminste, dat zegt PVV-leider Geert Wilders. Het wordt spannend voor het kabinet. Europa werkt als een soort splijtswam... tussen het kabinet en de gedoogpartner. Politiek verslaggever Michiel Breedveld... sprak eerder vandaag met, uh, met Wilders, uh, Michiel... Ja, je kan je afvragen of het kabinet eigenlijk wel de juiste gedoogpartner heeft uh, gekozen. Nou, inderdaad, daar kun je natuurlijk steeds meer over gaan twijfelen... omdat die eurocrisis natuurlijk een van de belangrijkste thema's is op dit moment. En juist op dat punt verschillen het kabinet en de gedoogpartner radicaal van mening. Ja, steeds vaker moet premier Rutte een beroep doen op de oppositiepartijen... als PvdA, D66, GroenLinks. Uh, ja, en die gaan natuurlijk, uh, uh, ja, die gaan natuurlijk uh, uh, eisen stellen aan hun steun. En dat roept uh, natuurlijk steeds de indringerder inderdaad staat die vraag op of dit wel het juiste kabinet is voor deze moeilijke tijd. En Wilders zelf staat hij een beetje te knarsen tanden. Nou ja, hij is natuurlijk bang dat dat eurofiele beleid... zoals hij dat noemt, ook aan hem gaat kleven. Want hij houdt natuurlijk als gedoogpartner dit kabinet in het zadel. Ja, en vandaar ook dat hij steeds harder afstand neemt van dit kabinet. Het blijft een verstandshuwelijk, want op belangrijke punten... zeker ideologisch over Europa, wat ik al zei... zitten er melkwegstelsels tussen ons... En eh, dat maakt het niet makkelijker. Ja, en dan gaat hij nog een stapje verder, want ja, de PVV is de gedoger van dit kabinet. Maar hij zegt nu dat PvdA-leider Job Cohen de ware gedoger is. Want dankzij de steun van die partij kan het kabinet eh, het door hem vervoeide Europees beleid voeren. Het kabinet kan dit doen, omdat de grote gedoger van Nederland... Hè, dat zou eigenlijk een standbeeld moeten zijn van die man met de onder de grote gedoger, de heer Cohen dat het gaat over uh, pensioenakkoorden of dat het nog gaat over Europa en Griekenland... mogelijk maakt dat het kabinet dit verschrikkelijke beleid uitvoert. Dat doen ja, maar wij u nu. heeft de stekker in handen. Want als Cohen zijn steun intrekt, ja, dan gaat de steun aan Europa niet door... maar het kabinet blijft zitten. Ja, maar dat is de afspraak. De afspraak is dat zij andere meerderheden mogen zoeken... en ik onbegrijpelijk vind dat Cohen die meerderheid geeft. En eh, het alternatief waarom wij die stekker er nu niet uittrekken... is het alternatief dat Cohen aan de macht komt. Ja, dat is natuurlijk het verstandshuwelijk ten top. Het is allemaal niet erg fijn, maar het alternatief is nog veel erger. Ja, maar je hebt een gedoger van het gedoogakkoord... en je hebt een redder, zal ik maar zeggen, van ja. het kabinet. En dat is de oppositie of de agronomstelling. Links is of de Partij van de Arbeid, zoals ja. afgelopen nacht. En ja, Wilders heeft daarmee uh, te maken, maar het lijkt wel alsof hij nu, ja, uh, steeds meer afstand neemt. Ja, dat komt natuurlijk omdat die eurocrisis steeds belangrijker wordt. De koers die het kabinet daarin voert, die is voor hem taboe. Ja, hij moet zich wel afzetten. En daarnaast, ja, Europa, de eurocrisis, was en is tot op zekere hoogte natuurlijk allemaal erg abstract, ver van mijn bedshow. We merken er nog niet zoveel van in ons dagelijks leven, niet in de politiek als het gaat om binnenlands beleid. Maar ja, die rekening gaat natuurlijk wel komen. En in die zin is het komend voorjaar de eerste lakmoesproef... bij de presentatie van de voorjaarsnota... met daarin de financiële stand van het land. Ja, wat je nu ziet, is dat Wilders eigenlijk de zwarte piet... voor eventuele tegenvallende cijfers dan... nu al neerlegt bij het kabinet en de Partij van de Arbeid. Dankjewel, Michiel. Voor belastingadviseurs zijn twee data rood omcirkeld in de kalender, op de kalender. Twee data waar ze een beetje rijkhalsend naar uitkijken. 1 april, en dat is de dag dat het moet worden ingeleverd. En de derde dinsdag van september. Wat heeft de regering nu weer bedacht? Hoe gaan de ministers de benodigde centen innen? Manex Van is fiscaal jurist bij Ernst Jong en oud-voorzitter van het CDA. Goedemiddag, goedenavond is het al ondertussen. Goedenavond, meneer Versloten. Ja, elk jaar weer een verrassing in september, die nieuwe belastingmaatregelen. Ja, zeer zeker en zeker dit jaar. Uh, niet in de laatste plaats, omdat de plannen natuurlijk eerder uitgelekt zijn... en het kabinet met heel veel uh, fiscale voorstellen komt. Ja, laat ik eens even iets uh, vragen wat er niet in staat. Namelijk het woord lastenverlichting. Ik kom het in ieder geval niet vaak tegen in de miljoenennota. Is dat erg? Ja, dat klopt. Uh, het geeft, geeft ook aan in uh, welke barre uh, economische en financiële tijd we zijn terechtgekomen... Uh, de tijd van lastenverlichting voor bedrijven en burgers uh, is voorbij. Dat komt natuurlijk met name door het feit... dat de staatsschuld de laatste jaren zo uh, fors is opgelopen. Dat kon ook niet anders, want de economie moest gestimuleerd worden. Onder meer met fiscale maatregelen na 2008. Maar dat kan dus niet meer. Die rek die is er nu uit. Ja, Maar goed, op het moment dat je dat dus niet meer hebt... geen ding als investeringsaftrek en dergelijke... ja, dan uh, zeggen bedrijven wel eens van ja, dan heb je aan ons ook niks meer. Nou, wat het kabinet nog wel doet, en dat vind ik op zichzelf verstandig... Euh, ze hadden aanvankelijk in het regeerakkoord afgesproken... dat de vennootschapsbelasting met 1% naar beneden zou gaan. Dat zou dan voor alle bedrijven gelden. Dat hebben ze ingetrokken. Die ruimte, 500 miljoen praten we dan over... die willen ze nu inzetten voor een gerichte... Fiscale aftrek voor research and development. Dan hebben we het over innovatie. En dat zijn precies die bedrijven in Nederland die we moeten steunen. Fiscaal, want vanuit de innovatie bedenken we weer nieuwe dingen. En ook werkgelegenheid. En zijn we ook weer concurrerend met het buitenland. Dat op zichzelf is goed. Wat jammer is, is wat u net zegt dat de bestaande fiscale faciliteit voor versnelde afschrijving... willekeurige afschrijving... dus dat je als bedrijf een afschrijving mag doen op een investering in twee jaar... in plaats van bijvoorbeeld twintig jaar als je in een fabriek uh, investeert... of als je in een vrachtwagen investeert, doe je dat normaal in vijf jaar. Dat mag je dan in twee jaar. Dat is een maatregel die Balken en de Vier had genomen en die heel goed gewerkt heeft. En als de economie naar beneden gaat, en dat gaat niet, dan moet je investeringen stimuleren. Ja, goed, dat doen ze dus niet. Dat vindt u jammer. Maar wat ze wel doen, het kabinet, is de belasting vereenvoudigen. Er verdwijnen maar liefst zeven belastingen. Dat is misschien jammer voor mensen die daar hun beroep van maken... maar misschien is het wel goed voor de burger. Ja, kijk, wij liggen als belastingadviseur natuurlijk niet wakker als de accijns op de snuiven- en pruimtabak wordt afgeschaft in Nederland. Dat is uh, één van die zeven, hè? Dat is één van die zeven, ja. Daar is, uh, geloof ik, nog niet eens een paar miljoen mee gemoeid. Uh, je moet je natuurlijk wel afvragen of het nou zo verstandig is... om allerlei belastingen af te schaffen. Als eh, want het kabinet heeft dat als principe. Uh, minder belastingen, van 22 naar 15. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, ziet dat ook de afschaffing op de leidingwaterbelasting wordt afgeschaft. Daar is toch 126 uh, miljoen mee gemoeid. Nou ja, die zou je bijvoorbeeld mooi kunnen inzetten om die... Uh... Uh, versnelde afschrijvingsfaciliteit op investeringen in stand te houden. Ja, en wat ook opvalt, kijk, er worden natuurlijk politieke keuzes uh, gemaakt. Er is veel gezegd over de inkomens, ook tijdens deze uitzending uh, weer. Maar wat opvalt is, er wordt niet gekozen voor bijvoorbeeld een belasting, waarin andere landen wel sprake van is, voor de allerrijkste. Ja, dat is uh, een juiste constatering. Daar komt het kabinet niet mee. Uh, als wij naar het buitenland kijken... dan zien wij dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten Warren Buffett... Uh, toch een van de allerrijkste en succesvolle ondernemers in de Verenigde Staten... gepleit heeft voor een verhoging van de inkomstenbelasting... met name voor de vermogenden. In Frankrijk heeft het centrumrechtse kabinet Sarkozy dat bepleit. Uh, overigens ook gesteund door een groep van miljonairs... In Spanje is het zojuist aangekondigd, uh, een centrum-links-kabinet... en in Italië ook een centrum-rechts-kabinet. Dit kabinet uh, doet dat niet. Nou ja, dat is een politieke afweging... Uh... Maar de internationale omgeving uh, doet andere dingen. En And last not least, in Engeland heeft men bijvoorbeeld... het tarief van de inkomstenbelasting zelfs verhoogd... van 40% naar 50%. Maar goed, we hoorden net dat van alles mogelijk is... met uh, gedoogconstructies en met uh, de oppositie. Dus wie weet wordt er volgende week nog het een en ander veranderd... tijdens de politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Ik dank u wel voor dit moment. Mannix van Rij. Ja, terecht, ja. De Palestijnen willen erkenning als volledige lidstaat bij de Veiligheidsraad. Meer hierover straks van onze correspondent Zander van Horen. En nu meer over het verkeer. De vrijdagavond spits Erwin Dard. Die is er bijna niet meer. Uh, nog wel 51 kilometer, maar dat is uh, dus al een stuk minder dan een uur geleden. De langste file is 7 kilometer lang. Die staat op de A59 Os richting Zonzeel bij knooppunt Hooipolden. Dan is het ook belangrijk om te weten. Vanaf 8 uur vanavond gaat de A2 Den bos richting Utrecht. Dicht tussen knopend Empel en Knopend Del. Dat is het hele weekend. Dat is voor werkzaamheden. En ook verder op de A2. Het hele weekend kans op files door werken aan de weg... tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Palestijnen gaan volgende week volledige erkenning vragen... bij de Verenigde Naties. President Abbas heeft dat net laten weten. Het gaat om een echte erkenning als volledige lidstaat bij de Veiligheidsraad. Maar ze zullen daarbij, dat weten we nu al, stuiten op een veto van de Verenigde Staten. Dus, Zander van Horen, is de grote vraag waarom gaan ze het dan toch doen? Nou, omdat ze vinden dat ze daar recht op hebben. En omdat ze zeggen die Verenigde Staten, president Obama... Hij heeft zelf gezegd dat we in september van dit jaar, nu dus, lid zouden mogen worden van de Verenigde Staten, van de Verenigde Naties. Met andere woorden, kom maar eens over de brug. En hij weet zich natuurlijk gesteund door de Arabische bevolkingen die de afgelopen tijd in opstand zijn gekomen tegen hun leiders. Hij weet zich gesteund door heel veel landen in de wereld die Palestina al erkennen. Hij wil dus de Amerikanen laten zien, het is eigenlijk heel raar dat je ons als enige volk in de wereld niet steunt. Ja, maar goed, dan kun je je afvragen van uh, waarom doen ze het nu en staan ook alle Palestijnen achter Abbas? Waarom het nu moet? Ja, omdat uh, Bush uh, dat gezegd heeft, omdat Obama dat gezegd heeft... ...omdat de VN het zelf gezegd heeft dat de Palestijnen er nu klaar voor zouden moeten worden, uh, zijn. Dit is het moment. En heel veel Palestijnen, heb je gelijk in, die, die zien het nu ook niet zo. Die zeggen, er verandert uiteindelijk toch niks. Maar de redenering van uh, Abbas is, en dat verklaart ook waarom hij echt voor die volledige erkenning wil gaan... ...de redenering van Abbas is, onderhandelen met Israël, dat lijkt heel moeilijk te gaan... Israël wil niet echt, de Amerikanen zijn niet eerlijk... en dat zal allemaal veel makkelijker zijn als we echt bestaan als Palestina... Als land. En van... daar wil ik volgende week om vragen. Precies, dat gaat hij dus volgende week doen. Dankjewel voor dit laatste nieuws, Zander van Horen. Gaan we snel naar het Poolse Wroclaw. Zo moet je dat geloof ik uitspreken. De Europese ministers van Financiën zijn er in ieder geval bij elkaar... voor de Ecofin. Maar niet de ministers van Europa maken het nieuws. Nee, de Amerikaanse minister van Financiën, Financiën Timothy Geithner... die trekt daar de aandacht. Correspondent Chris Ossendorf is in Wroclaw. Wat is er gebeurd namelijk, Chris? Ja, er is een crisis. De crisis van de euro. En die heeft niet alleen invloed hier in Europa, maar ook in Amerika. Amerikanen hebben natuurlijk gewoon last van de onrust hier in Europa. En ze verwonderen zich over de halfslachtige manier waarop er in Europa op die crisis wordt gereageerd. En dat zegt hij bikkelhard in hun gezicht. Ja, hij zegt dat vriendelijk. Maar er is na afloop wel gebleken dat hij heeft gezegd... er is te veel ruzie en jullie werken te weinig aan de oplossingen. Hij heeft de politici hier opgeroepen om nou eens een beetje te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld met de centrale bank. Dat doen ze in Amerika ook. Daar hebben ze ook een centrale bank. Ze proberen de politiek met die bank op te trekken. En hier in Europa, wat doen we hier? De centrale bank die probeert landen overeind te houden. Bijvoorbeeld door het opkopen van uh, staatsschuld van Spanje en Italië. Dan gaan politici vooral uit Nederland en Duitsland daar weer kritiek op hebben. En wat zeggen de Amerikanen dan? Vind je het gek dat de markten daar geen vertrouwen in hebben? Dus er was redelijk subtiele kritiek vanuit Amerika. Maar uh, de voorzitter van de eurogroep, bijvoorbeeld Juncker, heeft daarna gereageerd door te zeggen... Uh, Amerika moet zich nergens mee bemoeien, laten ze hun eigen problemen oplossen. <lacht> Keitner heeft het weer netjes proberen te houden door te zeggen... wij hebben in de Verenigde Staten ook wel eens ruzie over onze eigen financiële crisis. Ja, eigenlijk bewijst de reactie van Juncker het gelijk van Keitner. Ja, en er wordt dus vrolijk doorgeruzied... Er is nog steeds een crisis, we weten nog steeds niet goed hoe we die op moeten lossen. Er zijn oplossingen bedacht, hè. Die, die hebben we in de zomer al bedacht op 21 juli. Ja, die, die, die, die, die, die top. Ik hoor mezelf nu terug, dus dat wordt heel lastig praten. praten um, jongen. Op die top is een afspraak gemaakt dat er een noodfonds op komt. Dat er een soort monetair fonds moet worden. Dat de euro kan stabiliseren. Maar nu twee maanden later hebben pas vijf van de zeventien landen dat, uh, die plannen geratificeerd. En de rest talmt. Nederland ook, die heeft er nog geen behoefte aan om op te schieten. We wachten tot de Duitsers hebben getekend voor de afspraken. En het komt gewoon op neer. Amerikanen snappen door dit soort Europese politiek echt niet zo goed. Nee, want eigenlijk moet je dan concluderen dat er niet niet zoveel schot uh, in zit, dat er dus eigenlijk niks nieuws uit Polen komt? Um, niet echt nieuws in de zin dat hier besluiten worden genomen. Natuurlijk wordt er wel gepraat, vooral over de vraag... Gaan we nu die volgende 8 miljard die Griekenland nodig heeft, gaan we die overmaken? Dat doen we nog niet. Dat wordt steeds een beetje uitgesteld. Dat doen we pas als we zeker weten dat Griekenland bezuinigt en wel genoeg bezuinigt. Dus daarvan is hier ook weer gezegd, we hebben er alle vertrouwen in dat de Grieken het doen. Maar we willen het zwart op wit. En dus wachten we nog eventjes met het overmaken van de volgende miljarden. Goed. Tot zover dan Polen. Dankjewel Chris. Chris Ossendorf was dat vanuit Polen over die ministers van Financiën. Gaan wij even kijken hoe het op dit moment is in Libië. Want de twee. Steden, Sirte en Bani Walid, dat zijn de laatste bolwergen van Gaddafi, die liggen onder vuur. Hans-Jaap ze volgt al het nieuws over uh, Libië. Hans-Jaap, hoe ver zijn de opstandelingen inmiddels in die twee steden? Nou, Bani Walid gaat nog ook nog steeds moeizaam. Dan komen ze eerst door een vallei, uh, waar die zei toen, de oleven vallei uh, Maar daar krijgen ze wel te maken met sluipschutters. Uh, ja, dat is altijd lastig als je door een dal een plaatsje moet benaderen... Uh, sommige delen van de stad zijn ze verder in. Maar er, er wordt veel weerstand geboden en, en er wordt ook veel weerstand geboden in Zit. Want daar hebben ze wel buiten de stad, uh, dus ongeveer 10 kilometer erbuiten, het vliegveld in uh, handen, zeggen ze. Maar in ieder geval daar, daar zitten ze. Dat wil niet altijd zeggen dat ze niet alsnog steeds beschoten worden. Maar ja, het stadcentrum, daar stuiten ze ook op veel weerstand. En de opstandelingen of de revolutionaire is een duidelijkere term misschien nu voor ze zijn altijd wel in staat geweest om uh, plaatsen te benaderen. Het bordje welkom in Surk bijvoorbeeld kapot te schieten... maar daarna in de problemen te komen. Ja, maar wat zijn het dan voor mensen? Want je zou zeggen, het hele land op twee gesteden uh, gewoon na... is in handen van de opstandelingen, van de nieuwe machthebbers... hoe je ze noemen ja. wil. Uh, maar wat zijn het dan voor mensen die nog steeds de wapens opnemen voor Gaddafi? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch enorm veel wantrouwen hebben... en meer dan ik had gedacht ten opzichte van uh, die revolutionairen, de nieuwe machthebbers... Uh, in, in, bij de val van Tripoli zag je dat bepaalde eenheden van Gaddafi vrij makkelijk de wapens neerlegden en, en overliep of in ieder geval zich rustig hielden. Maar er is toch een, een, een relatief grote groep mensen die de opstandering enorm wantrouwen. En dat komt ook door diverse zaken, de manier waarop uh, zwarte huurlingen zogenaamd, dan, hè? dat waren vaak zwarte arbeiders, uh, behandeld zijn door de revolutionaire, maar ook... Als je kijkt naar Surt bijvoorbeeld, heel veel inwoners zijn dat stadje uh, ontvlucht... maar komen we dan door linies ook van uh, die revolutionairen. zijn niet altijd helemaal leuk behandeld. En dat heeft het wantrouwen weer versterkt. Dus, Want die ja, hebben ook gewoon weer contact met mensen die nog steeds in Surt ja, zelf zitten. En, ja, men weet van elkaar en sommige verhalen zijn misschien wel weer groter gemaakt... en worden ook door de Gaddafi-kant ook groter gemaakt om weer een beetje uh, moed in de strijd te houden. Maar, uh, en er zitten ook heel veel mensen die uit Tripoli vlucht zijn, toen Tripoli viel en die eigenlijk niks te verliezen hebben... want die zien voor hen zelf geen plek in het nieuwe Libië... en vechten tot hun dood. Ja, en nou weten we nog steeds niet waar uh, de man zelf zit, de, de, de kolonel Gaddafi. Er zijn allemaal van die geruchten dat als Sirte zou vallen... dat hij daar dan ook gevonden wordt. Is, zijn dat geruchten? Is dat ergens op gestoeld? Nou, ik denk dat het misschien ook is gedaan... Uh, om de rebellen, de revolutionairen, de moed erin te houden, uh, laten houden... Want Niemand weet natuurlijk waar die zit. En ik denk dat het niet slim zou zijn om daar te gaan zitten. Omdat het wel zo'n duidelijke plek kan zijn... Uh... Ja, Kadaffi mag maar ook iets doms doen natuurlijk. Maar om nou in Sebhuis ook nog een plaats in het zuiden of wel Walid, die andere plaats waar ik het net over had, om in Sur te gaan zitten, lijkt mij niet verstandig. Uh, en als je kijkt naar nou, andere uh, gezochten in het verleden, die doken altijd op, werden gevonden of, of gedood op plekken waar je ze eigenlijk niet verwacht. En dat is natuurlijk ook je strategie die je wilt. En Gaddafi was al maanden uit beeld. Hij zit waarschijnlijk op een andere plek dit allemaal te bezien. Hij zal niet zo heldhaftig zijn, denk ik, om iets te helpen verdedigen. Er zijn vandaag ook geruchten opeens dat ze woordvoerder zou zijn uh, gedood. Zijn daar bevestigingen van? Ja, maar inmiddels zijn er, uh, als je de opstandelingen moet geloven... meer mensen gedood dan, dan we ooit in Libye gewoond hebben. Uh, ze hebben hè, of, of gevangen genomen, zei van Islam. Hè, dat deden ze toen bij de inval in Tripoli. Meteen zeggen dat, uh, dat ze de belangrijkste zoon van Gaddafi te pakken hadden. Uh, het, is je, het is je tegenstander ontmoedigen. Want uh, ja, Hoe zouden ze dat allemaal al kunnen weten? Dat is waar die man zat en nu weten ze dat hij dood is. Nou, het lijkt me niet. Ik denk dat je, die man binnenkort weer een boodschap hoort vertellen. Goed, wacht we af. Hans-Jaap, dankjewel voor uh, de update over de strijd in Libië. Goed, het is drie minuten voor half zeven. Het is tijd om de boel op te gaan ruimen in deze studio in ieder geval. Maar we gaan natuurlijk door op deze zende met het nieuws. En we gaan natuurlijk ook door met het volgende programma. Joost, Joost Eertmans met uh, een, uh, een stelling en mening. Wat, wat heb je vanavond? Ja, beide, beide Bert. Het wordt, het wordt weer spannend. Ik, ik reken op een fel debat. Zo direct naar half zeven. We gaan het hebben over het boerkaverbod, Afgekondigd door minister Donner namens het kabinet. Het boerkaverbod wordt ingevoerd. Een boete van 380 euro erop. En Ik zeg vanavond het boerkaverbod is volstrekt logisch en terecht dat het komt. Uh, luisteraars worden uitgedaagd hierbij om te reageren. Als ze het met me eens zijn, prima. Zijn ze het niet met me eens, dan hoor ik ze ook graag. Het kan op 0800-1121. 0800-1121. U kunt nu alvast uh, gaan bellen. Uh, we zijn er straks na half zeven ook getwitterd. kan er worden via WNL-hashtag gebruiken. Dan komt u hier binnen, lees de live de twitters voor. 0800-1121. We zijn er zo, half zeven na het NOS-journaal.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 Neem nu de superstille Siemens 1400 toeren wasautomaat met 8 kilo vulgewicht. Slechts 849 euro. En u kunt hem nu 30 dagen uitproberen. Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u ruilen of uw geld terugkrijgen. Van experts kun je meer verwachten. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.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 Er komen ook nieuwe taaltoetsen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Himstra. Er trekken nu een paar buien over het westen en midden van het land. En plaatselijk komt daar ook onweer bij voor. Vanavond blijft een enkele bui mogelijk. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Er zijn dan opklaringen. En er staat ook vrij veel wind. En daardoor wordt het niet koud. 14 graden aan zee tot plaatselijk 10 graden in het Noordoosten. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan de kust zou een enkele bui kunnen voorkomen. In de middag gaat het regenen. Het eerst in de westelijke provincies en later breidt de regen zich verder over het land uit. Maar in Limburg, Oost-Brabant en de Achterhoek blijft het droog tot het eind van de middag. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het westen tot lokaal 20 graden in het zuidoosten. De wind waait uit zuid tot zuidwest. Matig langs de kust vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Zondag is ook een wisselvallige dag, vooral in het westen buien. In de oostenkeel van het land een groot deel van de dag ook droge periode. Wel is het een stuk koeler, ongeveer 15 graden. En na het weekend blijft het licht wisselvallig. Wel gaat de temperatuur weer wat omhoog naar 18 graden.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 Verder op de A9 Amstelveen richting Alkmaar opvallend... tussen Knopend Vels en Afrit-Kastrikum, 7 kilometer na een ongeluk. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid na een ongeluk. A28 Utrecht richting Amersfoort, daar staat 5 kilometer... tussen Knopend rijn en Afrit-Den-Dolder. Op de A59 Os richting Zonzeel... Daar staat 7 kilometer tussen Dussen en Knopend-Hooipolder. En uh, de files vanwege die open dagen van de luchtmacht bij Leeuwarden... zijn op de N31, Leeuwarden richting Drachten. Tussen Leeuwarden-West en Gautum, 2 kilometer. En op de N383, Leeuwarden richting Sint-Anna-Perochie. Tussen Leeuwarden en de aansluiting met de A31, 3 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Is logisch. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meepraten. Bel WNL 0800 1121. Ja, vandaag heeft het kabinet besloten tot invoering van het boerkaapverbod. Minister Donner sloeg de spijker op zijn kop toen hij zojuist zei: Niet alles waarvoor je op godsdienstvrijheid beroept, mag je ook maar doen. En dat voor een CDA. En dan zie ik mensen twitteren voor welk probleem is dit nu een oplossing. Dit probleem gaat niet om aantallen, maar om principes. Zijn we bereid onze westerse waarden superieur te achten... boven het lopen in een wandelende gevangenis? Graag zou ik de boete van 380 euro geven aan de eerste orthodoxe salafist die ik tegenkom... die eist dat zijn vrouw in sluier door de Kalverstraat gaat... omdat zij geen aanstoot mag geven aan begeerige en opgewonden moslimmannen. Het boerkaverbod redt onze vrijheid. John Stuart Mill was een groot liberaal filosoof en hij zei dat vrijheid één grens heeft wanneer vrijheid anderen schade toebrengt. En dat doet de boerka. Zolang we leven in een open, vrije, westerse democratie... is een verbod op de boerka een zaligheid. Volstrekt logisch en terecht. Bel WNL 0800 1121. Ja, u kunt flink bellen. Dat is 0800 1121. Kan ook getwitterd worden. Dat is op hashtag WNL. En dan komt de eerste binnen. Die gaat meteen voor de hoofdprijs. Dennis, nee, dat was Dram, Dram, Dram. Die zegt, wat is er nu weer mis met boerenkaas dat die verboden moet worden. Prachtig. Zulke uh, lees ik graag voor. Dennis Smit zegt, uh, WNL is een goede zaak. De boer, het boerkaverbod, nu de hoofddoekjes nog. Dan elk dat is elk geloof, de uiting daarvan bedoelt hij zeggen. Nou, daar ben ik dus niet voor. Een hoofddoekjesverbod. Dit gaat om het boerkaverbod. Daar ben ik zeker voor. En daarop kunt u dus uw reactie bij ons laten weten. Um, wie het totaal niet met me eens is, dat is Magda Bernsen. Zij is lid van de Tweede Kamer voor D66. En Oud Korpschef. En zij reageerde eerder op Radio 1 met het volgende. Ik vind dat, en dat zal niet verbazen van iemand die lid is van D66... dat liberale principes betekenen dat mensen naar eigen inzicht... hun leven mogen inrichten en dat ze dus ook uh, zelf mogen bepalen... wat voor kleding ze dragen. Ja. Dus um, ik vind echt dat uh, de staat zich niet zo ver moet indringen... in het privéleven van mensen. En dit kabinet doet dat al heel erg veel. Als uh, Tweede Kamerlid Berndsen van D60, Robert van Wart, oud-journalist, is aan de lijn. Uh, goedenavond. Goedenavond, meneer Van Zwart. Ik hoor u nog. Meneer Van Wart? Ik hoor u niet. Uh, dag... Ja, sorry. Ja, ik ben het dus niet met deze mevrouw eens, want uh, het is geen aantasting van, uh, van de vrijheden. Dit heeft meer te maken met ja, wat men in Nederland de ongeschreven regels noemt. Als ik een overtuigd nudist zou zijn, ga ik ook op zaterdagmiddag niet spiernaakt naar Albert Heijn. Krijgen we dan dezelfde boete. Bewijzen voor dezelfde boete. En er zitten natuurlijk met de veiligheidsregels tegenwoordig uh, met betrekking tot zichtbaarheid en, en, en dit soort zaken. Dus maar... ja, ik vind geloofuiting, zoals u in het begin al zei, is mooi. Moet ook kunnen, maar er zijn grenzen. Ja, er zijn grenzen, u vindt, vindt u nou het aspect van onfatsoen, als ik het zo mag zeggen, belangrijk? Of zegt u dit is een principiële zaak, zoals ik het eigenlijk benader? Van dit, dit gaat om de waarden die je, die, je, die je nastreeft als maatschappij. Ja, dat kunnen wel waarden zijn. En daar geloof ik ook wel in. Maar ook daarom zeg ik waarden en, en, en geloofsuitingen, uh, die, die horen tot een bepaald punt te gaan. En ik geloof als je in het land komt in het Midden-Oosten, waar boerkaars vrij algemeen geaccepteerd worden... dat daar anders tegenover wordt, naar wordt gekeken dan dat er hier naar wordt gekeken. Want we zijn hier in een ander land, een andere cultuur. Helder, helder, Robert. We gaan, we gaan door. Er wordt veel gebeld. U kunt er ook bellen. 0800-1121. Het boerkenverbod is een goede zaak. Cor Corian Schorl uit Huizen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik uh, ga ook in een boerka lopen in Hartje Laren binnenkort. En ik ga me dan uh, laten verdedigen door Bram Moscovic. En de, het geld komt allemaal van die Franse zakenman. Ja, ik vroeg me af, bent u bereid om het te betalen? Ja, ik ben het zeker bereid om te betalen. Het is, een, het is in de woorden van Geert Wilders, het is een schande. Gaan wij ook nonnen uh, verbieden om met zonnebril op uh, dan door de straat te lopen? Daar kan ik het gezicht volgens mij van zien. Oh ja, en is dat, is dat het grote punt? Als je het gezicht niet kan zien, dat is, dat is een smoes, dat is flauwekul. Nee, dat, dat ja. geloof ik niet, want anders zou dit kabinet ook het hoofddoekje verbieden. Laat mij even. Wie ook een beetje intelligentie heeft, kan zien wat voor iemand onder zo'n boerka zit. Je hoeft maar een klein beetje waar te nemen. Je kunt zien of het een vrouw is, of het een man is, of die iets kwaads in de zin heeft of niet. Dat hoef je maar voor in een supermarkt te gaan, daar pikken ze ook de jongetjes uit die, die iets willen gaan jatten... Dat kan ook met iemand in een burka. Het is flauw. Mag ik u eens vragen? Vindt u het prima vinden als, als hier 12.000 vrouwen met een burka zouden lopen? Zou u nog steeds zo'n verhaal houden op de radio? Er zijn. En de haatdragende christenen. Maar geeft u eens antwoord? Als er 12.000 burka vrouwen rondlopen in Nederland, zou u dan nog steeds zo'n relaxed verhaal uh, houden? Ga ik er ook tussen lopen. Dan gaat u er ook nog tussen lopen. Oké, okay, dank u. Helder verhaal. Aan de lijn is Richard van der Weide. Hij is strafadvocaat. Um, uh, meneer van der Weide, goedenavond. Goedenavond, meneer Bans. Ja, u, u, zo meteen krijg ik een uitspraak van een uh, feestkledingartikelenzaak. Die krijg ik later in de uitzending uh, uh, krijg ik die op uh, aan de lijn. En die zegt, ja, we gaan uh, alle, allerlei uh, boerka's in die kaaps verkopen... om maar vooral met carnaval, en daar gaat het dan om, uh, te laten zien hoe wanstaltig dit, uh, dit plan is. Uh, ziet u inderdaad ook reden om te denken, dit is een belachelijk plan... en zo wordt het ook belachelijk gemaakt? Nou, even terugkomend op de stelling: hè. de stelling was uh, boerkaarverbod is logisch. Het is bepaald niet logisch, want wij uh, hebben, en dat is al eerder in de uitzending aan de orde geweest, een grote mate van vrijheid om ons te gedragen, ons te kleden en ons te uiten in onze westerse samenleving. Dat geldt ook voor moslims. Um, anderzijds is er een maatschappelijk belang uh, dat uh, mensen die uh, zich in de openbaar uh, begeven uh, herkenbaar zijn, hè, onder bepaalde omstandigheden kunnen worden herkend. Men moet zich legitimeren. Er geldt in Nederland een legitimatieplicht. Dat kan door kruis worden door het dragen van een boerka. Dus het is bepaald niet logisch, want er zijn allerlei juridische uh, haken en ogen aan... Uh, maar vindt u of... het nu wel of niet een goede zaak dat het boerkaverbod er is? Uh, ik persoonlijk uh, uh, vind het begrijpelijk. Uh, een goede zaak, dat gaat mij te ver. Ik kan begrijpen dat onder omstandigheden het onwenselijk is... Dat is misschien niet wat u wil horen, want dat, dat is natuurlijk niet een makkelijk antwoord. Maar daar zit wel de nuance in dat het onder omstandigheden onwenselijk is om een boerenkoud te dragen. Maar voor mij staat voorop de vrijheid van godsdienst en de vrijheid om je te gedragen en je te uiten zoals je dat zelf wil. Als ik in een clownspak over straat wil lopen, de, ook al is het geen carnaval, dan krijg ik daar geen... Boete voor. En dan zal ik ook geen boete nou, voor. Nou, maar de, overigens wordt wel tegelijk de, de val, de integraalhelm verboden en ook de bivakmuts. Dus waar je elkaar niet meer kan zien, is het argument ook van het kabinet, waar, je, waar je ook totaal het communicatie, communicatie ja. opbreekt, daar wordt die boete opgezet. Nou, en dat is, dat is een, een, een, wat mij betreft een begrijpelijk argument. Hè? Dus onder omstandigheden in het maatschappelijk verkeer is het buitengewoon onmenselijk dat je gezichtsbedekkende kleding draagt. Juist ook met het oog op de uitvoering van bijvoorbeeld de handhaving van een legitimatieplicht hè, in bepaalde functies, uh, de openbare functies, is dat niet wenselijk. Maar voor mij staat wel voorop, en dat is de nuance die ik wil aanbrengen, dat men de vrijheid heeft om zich te kleden, zich te uiten en zich te gedragen zoals men wil. Dank. Dat, dat mag u dat mag, ja. u, dat mag ik en dat mogen moslims ook. Oké, okay, we gaan door, want we moeten even door, Liesert van der Weijden, want er wordt veel gebeld. Uh, Maarten Rijken twittert, moslimvrouwen bevrijden van de burka door een burkaverbod. Klinkt als vrouwen bevrijden van hun bovenstukje door een bikiniverbod. Uh, Louis, Louis Teunissen, goedenavond. Ja. U komt uit Maastricht. Ja. ja, dat zou je niet zeggen aan mijn accent, maar het is toch even zo. Ja, maar zegt u maar. Ik ben het uh, eens met de stelling om uh, uh, eigenlijk niet zozeer juridische uh, redenen als wel om de reden dat ik vind dat het een afsluiting van contact is. Um, ik vind het bijna vergelijkbaar als ik uh, een vrouw in een burka tegenkom, wat over zelden dat nooit gebeurt, maar toch. Als ik een vrouw in een burka zie, dan is dat bijna uh, vergelijkbaar met het gevoel dat iemand mij geeft wanneer hij een deur in mijn gezicht slaat. Een deur in uw gezicht slaat, ja. De, de voorkomen onwil om contact met de ander te hebben. En ik, uh, ik denk dat... Het, het aantal basisgevoelens van uh, ons mensen ingaat. In de zin van dat we gewoon behoefte hebben aan contact met ik anderen. We zijn ik... sociale wezens. Precies, ik ben dat zeer uh, met u ja, eens. Het staat, uh, uh, staat daar niet mee in één lijn. Maar Louis, Teudenze, ik zou ook daaraan toe willen voegen. Het, het werpt ons terug. Hè? We hebben gevochten in dit land voor een, voor een hoop vrijheid en, en ook een hoop emancipatie. Dan laat het toch niet bestaan dat er toch een orthodox geloof, hè? al dan niet... of dat uh, vrijwillig of mensen gedwongen in een burka gaan, gaan lopen... Wordt, wordt binnengelaten in dit land. Hè? Dat is een we de weg terug, zeg ik. Nou, dat vind ik een, uh, een andere reden waar ik het niet helemaal mee eens ben. Want ik vind op zich, als mensen uh, in de islam, uh, de islam willen beleiden... moeten ze dat vooral doen. Maar um, er zitten grenzen aan voor wat betreft uh, de last... of het ongemak dat je daarmee een ander uh, biedt. En uh, ik voel me niet op mijn gemak, ik voel me niet zo lang, uh, zoals uh, minister Donald dat ook al zei, um, wanneer dat uh, gaat met een afsluiting van contact en een onwil om contact te maken met de anderen. Oké, okay, dank u wel Louis Teuze. Lucie Taal uit Rotterdam. Ja, goedenavond. goedenavond, meneer. Ik heb een heel ander verhaal. Ik voel mezelf zwaar beledigd. Wij zijn hier in een feministische toestand geweest in het verleden. En Heli Dancona, een hele geschiedenis. Wij zijn vrije vrouwen. En wat zie ik tot mijn stomme verbazing op straat gebeuren? De onvrijheid om me heen. Ik vind het werkelijk bar en boos dat de westerse wereld dit accepteert. Wij hebben toch niet voor niks een vrije Westen. Ik snap ook trouwens helemaal niet wat die vrouwen hier zoeken. Waarom beleven ze niet gewoon daar waar ze vandaan komen? Dat kun je ook nog een vraag bestellen. Een andere cultuur, een hele andere... Ik vind het een persoonlijke verlediging, meneer. Mevrouw Taal, u praat ja taal naar mijn hart, mag ik zeggen. U zegt, u woont in Rotterdam. Ziet u daar nou veel boerkaars om u Ja, ik ook. Ja, oh meneer, wat ik allemaal niet zie. Het is niet te geloven wat ik tegenwoordig allemaal zie. Ik weet niet meer waar ik... Ik weet zo'n dan helemaal niet meer in welk land ik leef. Bij Tijdenwijnen. Woont... Dat vind ik allemaal helemaal bar en boos. Ik weet niet eens meer in welk land ik leef, meneer. Ik denk in Nederland. Maar af en toe twijfel ik. Maar ik zie ook waar we het nu over hebben. En ik vind het een persoonlijke belediging. Ik ben het zeer meteen, mevrouw Taal. Dank u voor het, voor het bellen. Wij, wij, wij, uh, wij zijn het elkaar eens. Wie het niet met me eens is, is waarschijnlijk uh, Peet Houtman. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou ja kijk, dan kan je bij wijdreken dat hij misschien wel raar vergelijkt, maar dan kan je dat arrestatieteam van de politie ook wel zeggen, ja af die bivakmuts. Dat moet ook, want die, die bivakmuts worden ook verboden hè. Ja, beroepsmatig niet natuurlijk, maar wel voor de nee, gewone maar nou, burger. Maar dan denk ik wel bij mezelf, nou, als je dan alles verbiedt... dan moet je maar ook één rechte lijn trekken, alles af. Oké, okay. Pete, helder verhaal, uit Den Haag kwam weer. Ik heb uh, volgens, volgens aan de lijn, uh, mag ik u voorstellen... Esma Aller... aller dacht dat ik het in één keer goed ging zeggen. Aller Aliyaragi, beter bekend als een van de meiden van Hallal. Goedenavond, Esma. Dag, meneer Eertje Maas. Mag zeggen. Ja, mag Joost zeggen. Dat klinkt, uh, klinkt voor mij handig, <laughs> omdat, omdat ik je voornaam goed uitspreek. Uh, nou, logisch, je bent een van de bekendste moslima's met een hoofddoek. Uh, dat, dat weten de meeste mensen wel. Uh, de vraag is, wat vinden jullie... Nou, jullie, sorry, wat vind jij van een, uh, een boorkaverbod? Ik vind uh, dat, uh, dat, het niet, dat het ons weerhoudt van te kijken naar de echte problemen in Nederland. Een vrouw met een burka verzorgt helemaal geen problemen. En uh, wat ik, ik sta er een beetje dubbel in. Het, kijk, de stelling is hartstikke goed. Je, je vindt het logisch. Aan de ene kant vind ik het logisch, omdat wij in een westerse land leven... waarin de norm niet bedekkend is. Dus dan... Uh, ...ga ik bijna zeggen dat we blij moeten zijn... ...dat de Nederlandse Moslimaan een hoofd op mag dragen... ...wat onzin is, want ik ben hier gewoon geboren en getogen... ...om een gegeven antwoord te geven op die vrouw die heel erg uh, feministisch is. Uh, aan de andere kant denk ik van wat een onzin... ...we moeten echt even gaan kijken naar de echte problemen in Nederland. Er wordt dus nu weer door het kabinet een beetje... Uh, worden we, wordt een worst volgehouden... ...om maar niet te denken aan de echte, echte problemen. Ik heb het over criminaliteit. Gisteren alleen al ben ik bedreigd door twee inbrekers... ...en ik werd bijna gespoken... Kijk, dat zijn echte problemen dat waar zouden echte Nederlanders mee te maken hebben. En aan de andere kant we hebben we een grote crisis. Dus ja. We zitten in een economische crisis, de maar, euro Europaddel. Esma, natuurlijk, er zijn vele problemen. Wat Donner terecht zegt in mijn ogen is... ...je moet een probleem aanpakken voordat het groot wordt, te groot wordt. Ja, dat is wij, toch kijk, een feit? Wij zijn niet... Uh, Nederland is een vrij land, gelukkig. Maar Iedereen voelt zich daar over het algemeen best wel vrij in. En vrijheden zijn helaas niet onbeperkt, ook niet in Nederland. Ook niet in, de, in, die, in die staten waar we het over hebben, waar iedereen in maar ja, waar de meerderheid in een burka loopt. Um, het gaat er alleen even om dat ik me niet, dus als, ik als bijvoorbeeld hoofddoek draag op iemand, niet verantwoordelijk ben voor het gevoel wat een lapje stof doet opwaaien bij een ander. Nee, maar en, dat is één hè. een, uh, een burka vrouw. Ja. Maar Esma, en, dat is één punt. Dat ben ik met je eens, dat is één punt. Het andere punt is, de vrouw wordt als een product beschouwd, denk ik. Als je een burka ziet lopen, dus gelukkig gebeurt het nog niet veel, dat en, ben ik onmiddellijk juist, met je eens. Juist, juist, het is een product geworden. gewoon... Nee, weet je wat het is? Wij, wij zijn de discussie gewoon verkeerd aan het voeren hier in Nederland. Als wij het hebben over vrijheden, dan moet dit ook gezien worden als een van de vrijheden. Denk je dat zo'n vrouw er niet zelf voor heeft gekozen, ondanks dat zo'n discussie om haar heen wordt gevoerd? Dan kunnen en we niet met, met datzelfde argument, Esma, kunnen we de sharia invoeren, want we zijn zo vrij met elkaar, dan moeten we dat ook toestaan. Zo ver willen we gewoon niet gaan. Ja, we, leven, we leven in een democratisch land en de sharia past niet in Nederland. Punt uit. En maar de boerka past, beetje... past ook niet in Nederland. Dat is nee, wat ik zeg. Is, maar dat is uiterlijk Nee, het is geen lapje stof. Nieuwe... Je weet net als nee, ik... Het... Oké, okay, het is geen lapje, het is een grote lapstof, want die bedekt ga... je van top tot teen. Dus inderdaad, je hebt gelijk. Maar het gaat er even om dat als we het hebben over veiligheid, al die argumenten die andere mensen een beetje inbrengen, een vrouw in een boerka is niet is harmf, ja, harmless, om het maar zo te Je weet dat... Het gaat even... Het, ja. het gaat om het idee erachter. Dat is het principe wat een boerka uitdraagt. Is we hebben scheid, als ik het even heel plat mag zeggen, aan de maatschappij die we, die we hier zien. Dit is hoe we ons gedragen. Dat kan haar keuze zijn. Dat kan ook de keuze van haar man zijn. Die haar niet wil toevertrouwen ja. aan onze westerse vrijheden. Dat irriteert. Ja, dat moet je opvallen, is totaal dat je verkeerd. Dat is een vooroordeel. Nee, ja, Want, ik ben het er niet mee eens. Ik heb, ik heb een vrouw gesproken die ervoor heeft gekozen om een boerka te dragen. Weet je wat ze zei? Ik voel me op deze manier mee verbonden met God. Ja, dan ging ik met alle vooroordelen over haar. Eens, en, en ik heb een boer... Ik zal, je eerlijk, ik zal je eerlijk vertellen dat ik ook een vrouw in de Boerka... die mij aansprak in Den Haag een aantal jaar geleden... en daar kwam het meest radicale verhaal achter, achteraan... wat ik me had kunnen voorstellen. overigens een, een, een autochtone dame, kan ik je bijzeggen. Een, een, een puber zelfs, ja, een hele jonge dame. Je hebt, je hebt dit, je hebt, dus je hebt dat verhaal dat jij nu, uh, nu aanhaalt. En je hebt mijn verhaal. Maar ik snap... Kijk, als mensen zeggen, het past niet in deze samenleving... dat snap ik. En je sluit je op een bepaalde manier inderdaad af van de communicatie met anderen. Daar sla ik achter. Maar om namelijk nou meteen een verbod, terwijl er andere grotere problemen heersen, in te Eens, zien en het elkaar in de te je, drukken, dan denk ik, ja, ik weet niet. Esma, serieus. Ja. te 60. Weet je wat? Eén ding, ding, ding daar ga ik echt stop met ja. What's next? What's next? Nee, prima, maar. Dat ben ik. Ik, kijk, als er een verbod niet nodig had hoeven zijn... was het beter geweest om geen verbod af te kondigen. Het is alleen geen andere oplossing gezien. We gaan even luisteren naar wat bellers. Je mag, je mag aan het lijn blijven als je wil. Mevrouw Boelen uit Breukelen. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het helemaal eens met de stelling. Want het is, het is namelijk zo dat... Eh, het is al meerdere keren gebeurd dat een man... dus in een burka zeg maar, dus een, een zelfmoordaanslag pleegde. He, dat, dat bleek dan een man te zijn... Plus dat die niet... vrouwen, die vrouwen die worden dus door die man gedwongen. Hè? Ja, nee. niet in Nederland bedoelt u denk ik te zeggen, maar het gebeurt inderdaad dat ze onder ja, kunnen ook... Die, want ik hoorde vanmiddag een mevrouw zeggen van ja, die, die dames die, die dragen dat helemaal vrijwillig. En je hoort ze allemaal zeggen van ja, we moeten kunnen doen uh, wat, of we, wat of we willen in deze maatschappij. Nou, Is... als ik dus een, een snel auto koop en, en ik ga daar... Uh, met 200 over de snelweg. Nou, dan krijg ik ook een dikke bom. Dan kan ik gewoon niet doen. Wat ben ik, ik met is. u eens, mevrouw Boele? Bovendien, ook al was het vrijwillig. dan nog zeg ik van. het is een uiting van een bijzonder achter, achtergesteld geloof. in die zin. He, dat, dat wil ik niet zeggen over alle, alle, de hele islam. maar dat is een uiting van een zeer orthodox deel. van iets wat we in Nederland juist bevocht hebben. namelijk de vrijheid om, om onszelf te zijn. Mevrouw Boele, was dat? Eh, aan de lijn even naar meneer Oud even kijken. Dat is leuk, omdat u, u bent uh, moslim, meneer Mou, Mou, Moussot, Moussoud. Goedenavond. Moussoud, ja. ja. Goedenavond. Ja, ik, ik, ik ben eigenlijk uh, ex-moslim. Ik, ik moet even zeggen dat uh, in Nederland die mevrouw die moslima zegt uh, dat het uh, is geen probleem is. Niet, dat is niet zoveel uh, groot probleem. We moeten andere problemen aanpakken. Maar ik zeg het, in Nederland man en vrouw moet werken. Als, in, als iemand die boerke draagt, en die kan... Uh, nergens terecht. Die kan nooit werken. Dus dat is gewoon illegaal. Ja. En ik vind het gewoon belachelijk dat in, in, in, in iedereen, die, die Nederlanders zeggen ze ook dat het geen probleem is. Dat is het probleem. Dat is ook het probleem, die zegt u. Je kan niet werken. Nee, u zegt dat is ook het feitelijk het probleem. Dus u bent daarmee eens met de stelling. Ja. Die overigens is, luisteraars, uh, de burka, het boerkaverbod verbod is een goede zaak. Daar wordt veel op gebeld. U kunt het ook doen op 0800 1121 tot 7 uur. Zijn we bij u hier bij het avondspits. Marcel Bosma, die zegt, het dragen van een Boerka gaat 380 euro kosten. Heb mijn muts en sjaal op, op marktplaats gezet. En Rob Keizer zegt, ik zag laatst iemand in een smurven verpakken En dat moeten we ook verbieden. Hashtag Boerka. U kunt het doen onder, onder hashtag Boerka of hashtag WNL. En dan kom, komen de tweets hier binnen, zal ik ze live voorlezen. Voor le, Meneer Aartan Elvan uit Zwolle is het niet met me eens. Goedenavond. Nou, niet meneer, maar mevrouw, ik, excuse. dat is niet uit. <laughs> Excuus, sorry. Um, nou, ik hoorde u zeggen... Um, waar, waarom denkt u dat uh, vrouwen die een boerkaart gegeid hebben aan de samenleving? Ik vind dat wel interessant eigenlijk dat u dat denkt. Ik begrijp namelijk best dat... Uh, mensen aanstoot nemen... aan vrouwen die een burka dragen. Ik vind dat ook niet prettig, maar om ze te beboeten... vind ik nogal ver gaan. Uh, want als ik op straat loop, dan zie ik ook mensen lopen... waarvan ik denk, nou, daar kan ik ook best... aanstoot aan nemen. Dus wat is de grens? En... en um, uh, wat al... Eh, uh, hiervoor werd gezegd... Uh, mevrouw hiervoor, niet die meneer, maar... what's next? Um, ik vind het eng. Ik vind dat echt eng. Um, en ik begrijp best dat je mensen niet aanneemt... Hè, als je... Uh, niet kan zien wat de voor- en achterkant uh, is, dat je ze niet aanneemt voor een baan. Maar wat mensen in hun vrije tijd doen, hoe ze over straat lopen... Um, ja, maar denkt u nou, kijk, om het, te als ik u mag vragen, hè? inderdaad, het sollicitatiegesprek is al punt 1. Hoe, hoe dat gaat, dat loopt uh, dat totaal niet. Dat is niet aan, prima, dat nee. is uw recht. Nee, hoe, hoe komen die dames aan de baan? Ja, dan zullen ze daar zelf een oplossing voor moeten vinden. Maar dat willen stellen, we toch niet? Om ze niet voor een baan aan te nemen, maar om ze te gaan beboeten als ze op straat komen hey, moet... met een burka. Ze Want moeten uh... de burka gewoon afdoen, inderdaad wat is het volgende wat we gaan beboeten... wat op straat loopt waar we aanstoot aan kunnen nemen. Dat is volgens mij... Nee, u draait, u draait nee, nu de zaak, zaak totaal om. U draait de zaak nee, totaal om. Kijk, als ik in de trein zit, hè, ik heb het een keer overigens meegemaakt... en dan komt een controleur, die wilde een kaartje controleren... in een, een OV-abonnement. Dan kan ook een dame met een boerka zich niet eens identificeren. Er is gewoon geen identificatie mogelijk met een boerka. Nee, maar dat moet ze op dat moment wel doen. Als zij een identificatieplicht heeft, dan moet zij dat wel doen. Dan kun je haar op dat moment dat van haar eisen. Maar om haar op straat te beboeten... ...omdat ze in een boerka loopt. Oké, okay, we laten het even, want de tijd loopt door. Dank je, dank je zeer, Eitan de Elvan uit Zwolle. Esma, wil jij nog een korte reactie geven? Een van de dames van Hallo. Uh, we hebben ja, weinig ik, tijd. Ik, ik, er zijn heel veel mensen... Ik wil sowieso even een statement maken. Helaas zijn de mensen in Nederland van een bepaalde generatie... ...getraumatiseerd door religie in het algemeen. Dus wat dan ook wat met religie geassocieerd kan worden... ...op straat te zien is, daar zijn ze tegen... Dus dan is deze discussie sowieso wordt dan in, zeg maar, op de min 1 modus gevoerd. Ja. En helaas heeft niet een vrouw die een boerka draagt gereageerd. En als het gaat over banen, die vrouwen weten dat vaak. En die kiezen er dan voor om bijvoorbeeld alleen voor kinderen te gaan zorgen. Ja, dat ik vind het dat, ook vervelend dat ze niet mee participeren. Ja, dat is dan in, wel een probleem. En maar dat, goed. daarom zeg ik, ik sta er wel okay. in. ik vind er Ik het niet, ik vind dat soort van logisch. Maar ik heb maar het, het gevoel van wat niks besluit me dan weer. Nou, ik snap jouw gevoel, dus ik snap je het niet ja. met je eens. Maar ik vind het mooi dat je toch een nuance aanbrengt in je eigen standpunt. Dat doe ik ook af en toe wel eens. Eh, Esma, mag ik je danken voor je, voor je commentaar? Een van de meiden van Halal. En tot slot wil ik aan, aan het woord José cabrero luisteraars Want hij is eigenaar van een webshop, Feskleding 365. En ik zei het al. Zij gaan dus carnavalsboerka's eh, verkopen. Eh, meneer, meneer José Cabrero, goedenavond. Goedenavond. Ja, leg het eens even uit. Jullie gaan zijn geen carnavalsboerka's, maar gewoon echte boerka's. Ja. Omdat wij uh, hebben gelezen dat het uh, verbod op de boerka een uh, uitzondering, an, uitzondering kent voor carnavalskleding. Wat, uh, het ja. verbod op gezicht bedekkende kleding. Dus uh, elke dame die zich geroepen voelt om in een boerka te lopen, kan die bij ons kopen en met de bon aantonen dat het... Uh, wat het die carnavalskleding betreft. Drie dagen lang kunnen ze on, on, onbeboet een boerka aantrekken, in ieder geval wat u betreft. En u gaat die, die boerka's dus via feestkleding 365 uh, uh, beschikbaar stellen? Van mij mogen ze 365 dagen per jaar uh, die boerka dragen, want uh, okay. uh, feestkleding 365 is elke dag een feestje, maar dan wel voor iedereen elke dag zijn eigen feestje. Ik... Dus uh, voor mij mogen ze mocht... met de boete aankomen kloppen. Maar mochten ze de boete toch krijgen, dan bent u bereid om die boete te betalen? Dat uh, is onderdeel van, uh, van het product, dat is niet bereid, ze hebben dat oh. gegarandeerd. Oké, okay, José Cabrero, we moeten even bij laten. u uh, uw dank voor uw commentaar, er wordt veel getwitterd nog mensen. Joost heeft het over de vrouwen die een borca dragen gezien worden als product... en vrouwen die reclame maken voor de sloggy dan. Ja, zo kun je ook een boom over opzetten. Maarten Freeriks, bijzonder dat in de Borca-discussie niemand zich afvraagt... wat het effect is van een verbod. Nou, Ik denk dat we het daar wel he over gehad hebben. Uh, de vraag is natuurlijk hoeveel boetes er worden uitgedeeld uiteindelijk. En op Twitter komt uh, Klaas Quiz door Joost Eerdmans. Sharia heeft alles te maken met een democratische rechtsstaat. Een Borca niet. Zie je het verschil niet? Ik zie het verschil heel duidelijk. Maar what's next, zei de, de meid van Halal zojuist. Dat is precies mijn punt bij het Borca-verbod. Uh, je kunt daarna ook gaan nadenken over andere verboden die je moet... Pleeg om de democratie, om onze vrije westerse democratie overeind te houden. Dat is precies de gelijk, het gelijke daarvan. Um, we zijn er doorheen, uh, luisteraars, we zijn er doorheen een, een aflevering avondspits over het boerkaverbod. Het was een, uh, genoeg om veel, veel van u. Uh... Uh, uw uh, luisteraars te horen en ook via Twitter. Uh, zometeen brands met boeken op deze zender. En daarin historicus Roel van der Veen over waarom Azië rijk en machtig wordt. Maar avond ben ik weer terug op Radio 1 met een nieuwe aflevering van Avondspits en een nieuwe mening. Ik wens u een heel fijn weekend en wat WNL betreft dus tot maandag. Heel fijne avond. Onbetaalbare sportmodellen en Chinese koepblikken. Is dat een ding wat het nooit gedaan heeft? Eigenlijk? Nee, nee, op de markt. nee. Benzineslurpers en ultragroene elektrische auto's. Even kort gezegd is het de eerste milieuvriendelijke auto... waar een echte autoliefhebber ook vrolijk van wordt. En natuurlijk een wekelijkse rijimpressie. Even kijken wat hij doet en of er geen politie is. Nee! Het is zo...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 De vlek op je behang die de eerste zonnestralen goed laten zien. Je oude tapijt waarover je vrienden zich kostelijk amuseren. De kleine barst in je plafond die alleen jij ziet. Verandering vraagt om een begin. Bekijk nu de nieuwste woontrends en leer de verschillende technieken om je muren op te knappen bij de projectshow. Hornbach, er is altijd iets te doen. Dit is Radio 1.